1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Fries PVV-statenlid uit de partij gestapt. Geen samenwerking, busbedrijven RTE, eh, RET moet het zijn en Qbus in Rotterdam. En André Rauwvoet, voorzitter bij Zorgverzekeraars Nederland. Vandaag is het nog zonnig. De maxima komen uit rond een graad of 12. Maar door een vrij stevige oosten tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan... Vanavond blijft het helder, vannacht raakt het bewolkt. Morgen dan is het zwaar bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Het wordt opnieuw een graad of twaalf. Het Friese statenlid en PVV-fractievoorzitter Jelle Hiemstra... stapt uit de partij, uit de PVV. Hij gaat verder als onafhankelijk statenlid. Jelle Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hiemstra, u stapt uit de PVV. Waarom eigenlijk? Er zijn uh, twee redenen voor. De uh, allereerste reden is... Uh, mijn voorbehoud die ik altijd heb gemaakt... over dat harde uh, standpunt van de islamisering. Dat heb ik tijdens intake intakegesprek gedaan. Ook als partijleider hebben we er geen woord... Uh, vuil over gemaakt. En ook als fractieleider... was de Friese koers... Uh, gingen we dat gewoon niet agenderen. Ja. Dus uh, hoofddoekjes, et cetera, moskees... Uh, dat het, is niet uh, aan u besteed daar in Friesland? Nee, dat, uh, daar sta ik ook niet achter. Dat nee. heb ik altijd duidelijk gemaakt. Twee... Ja. Uh, argumentatie daarvoor is om onmiddellijk op te stappen, is na nou de aanslag van 5 september jongsleden op mij heb ik niet heel veel steun gekregen vanuit PV Den Haag. Maar nou, ook Vertel eens even, wat is er gebeurd vorige maand? Vorige maand zijn er twee uh, ja, gemaskerde mannen uh, s'nachts, of s'nachts, uh, s'avonds tien uur voor de deur gedaan. En mijn vrouw deed open, die is niet van oorsprong en ze schrokken. Aan haar niet verwacht en uh, toen deed die andere toch open en toen hebben ze 25... Slagen met ploerendoden op mijn schedel gepoogd, waarvan twaalf zijn ingeslagen. Het is een wonder dat ik nou leef, nou eigenlijk dankzij mijn fout. Ja. En, en u heeft geen steun daarbij uh, ondervonden, zegt u, vanuit Den Haag? Nee, alleen lippendienst, maar uh, verder niks. Ja, en, want uh, uh, uh, Geert Wilders heeft wel gezegd: het is verschrikkelijk wat onze fractievoorzitter in Friesland en zijn gezin uh, is overkomen. Dat, uh, dat heeft hij in de media duidelijk laten weten. Er uh, zijn natuurlijk een aantal maatregelen uh, van nodig, uh, dat kunt u zich bij alles voorstellen. En uh, nou goed, daar uh, hebben, nou, hebben ze niet aan uh, meegewerkt, ook de PV Friesland niet. En, uh, ja, en dan een combinatie van het uh, gesprek wat ik op met PV uh, Den Haag heb gehad dan... Uh, ja. over maar wat had er moeten gebeuren? Had u beveiligd moeten worden bijvoorbeeld? Daar hadden ze mee kunnen uh, bijdragen in de beveiligingskosten. Dat is maar een ja. voorbeeldje hoor, maar het gaat ook om andere dingen. Ja. Ja, het gevoel zodra dat hype over was, uh, hoorde ik niks meer. Nee. Uh, dat andere punt, uh, het, de anti-islamkoers van de PVV, u zegt uh, ja, daar, uh, daar voel ik niet zoveel bij. Hoe is daar vanuit de landelijke PVV op gereageerd? Nou, toen op een gegeven moment uh, kreeg ik uh, Fleur Arme aan de telefoon en uh, die was niet gecharmeerd van uh, het artikel uh, in de NRC. Duidelijk werd gemaakt dat we dat niet gingen agenderen. En in feite kwam de boodschap op neer. Alles wat uh, Geert zei, dat moesten we uh, doen. En daar moesten we 100% achter staan. Ja. Nou, ik zei, dat ga ik niet doen. Want bijvoorbeeld uh, als Geert morgen gaat zeggen... die afgelopen inhalingen moeten openen... dan uh, daar benen wij niet voor. Maar waarom zit u dan uh, uh, al <coughs> in eerste instantie bij die PVV? Als je bij die partij zit, dan weet je toch wat de koers zo ongeveer is... ten aanzien van islam? Ja, maar daarom heb ik ook een voorbehoud gehouden. Het was waarschijnlijk naar gedachten om te denken dat je dat euh, nou ja, goed dat wat kunt veranderen. Ja. Maar ja, waar waar de legt de... u de nadruk op? Waar, waar kiest u voor? Welke, welke politieke onderwerpen? Nou, vooral uh, hier in Friesland, de regionale, de afgelopen, de gemeentelijke herindeling. Maar ook bijvoorbeeld de oplopende werkloosheid. Uh, uh, want we zouden graag de zorg in de toekomst, uh, moet Friesland en Florida van... Uh, ...van Nederland worden, ja. met de zorg. Dat en, zijn onderwerpen. En die oneenigheid met de landelijke PVV, dat sleepte zich al maanden voort eigenlijk. Dat was al langer gaande. Ja, maar het kwam nu plotseling door het gesprek duidelijk naar voren. En uh, ja, ik vind persoonlijk een 78 toerenplaat die het grijs is gedraaid. Hmm. En uh, ja, ik heb daar helemaal niets mee. En, en vorige maand de mishandeling, begin se september was dat. Ja. Uh, dat was voor u de druppel uiteindelijk, de manier waarop dat is verlopen. Daar komt het op neer. Ja, het is samenloop van omstandigheden. En uh, ja, goed, je moet altijd nog eens uh, denken, soms moet je beslissingen nemen en uh, doe je liever ook niet. Maar goed, uh, ik heb het nu wel gedaan. En u gaat verder als onafhankelijk staatslid? Klopt, het in komt omdat ik. Ja. Veel reacties krijgen van, uh, van mensen die het uh, ook ja. bij ABH in boodschappen doen... dat ze heel blij zijn met de Friese koers... dat ze het vooral niet over de islamisering hebben. Ja. En je zit niet voor jezelf erin, maar je zit voor de burgers in. Dus voor die burgers wil ik wat betekenen. Voortaan als onafhankelijk staatslid. Ik, uh, ik dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Jelle Hiemstra. Oké, okay, bedankt. Goedemiddag. Dag. Officiële dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije... is opgelopen tot 239. Ongeveer 1300 mensen zijn gewond. Dat heeft vicepremier Atalay op een persconferentie gezegd. Hij coördineert de hulpverlening in het gebied. Dodental zal naar verwachting nog verder oplopen. Tussen begint de hulp op gang te komen. Voor de slachtoffers worden tenten en voedsel aangevoerd. En vanochtend is nog een overlevende onder het puin vandaan gehaald... nadat hij met zijn mobiele telefoon had laten weten waar hij zat. De man lag onder het puin van een ingestort gebouw van zes verdiepingen. Er komt geen samenwerking tussen de vervoersbedrijven RET en Qbus in de regio Rotterdam. Die wilden samengaan om in de aanbestedingsprocedure het busvervoer in die regio binnen te halen. Maar volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, is de kans op het verstoren van de markt te groot. Zou volgens de NMA een te lage prijs kunnen worden geboden, waardoor andere bedrijven zoals Connection en Arriva geen kans hebben bij die aanbesteding. De RET is teleurgesteld.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 Portugal dan, de luchthaven van Faro, daar is een deel van het dak ingestort. Het is uh, heel slecht weer in het zuiden van Portugal. En tijdens een zware regenbui is er een mini-tornado ontstaan. En die heeft het dak van de luchthaven voor een deel vernield. En daarbij zijn volgens de media vijf mensen in de vertrek al gewond geraakt. Er wordt een van die gewonden, de partner van een van de gewonden. Toen we de auto weg wilden brengen, toen uh, stapte die uit om te vragen waar we moesten zijn. En toen was er een keer, ja, windhoos of wat er ook was.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 Dus in principe heeft hij ervoor gekozen om het in Nederland te laten behandelen. Vanwege de regen en ook de harde wind is al het vliegverkeer van en naar Faro stilgelegd. En de toren van de luchtverkeersleiding die is geëvacueerd. Dit is het NOS Journaal. Het dooralt Megens. Oud-minister voor Jeugd en Gezin André Rauwvoet wordt de nieuwe voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. De brancheorganisatie van zorgverzekeraars. 1 februari, dan volgt hij Hans Wiegelop. op. Rauwvoet was jarenlang namens de ChristenUnie woordvoerder gezondheidszorg. En dat speelde mee bij zijn keus. Nou, dat is zeker een heel belangrijk uh, vak in mijn overweging geweest. Uh, er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen waar ik over gesproken heb. Maar die wereld van de zorg en de, en de zorgverzekering, het ziektekostenstelsel, heeft me eigenlijk uh, al die jaren dat ik in de Kamer zat fors bezig gehouden. Mm -hmm. Zolang als ik in de Kamer zat vanaf 1994 was dat zorgstelsel al een punt van discussie.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 De 24-jarige Rotterdammer blijft wel verdachte, maar hij hoeft niet langer in voorarrest te blijven. De man was de bijrijder. Hij was samen met de bestuurder bij een tankstation weggereden zonder te betalen. De politie zette de achtervolging in. Bij Abkoude reed de vluchtende auto met hoge snelheid op een file in. En daarbij kwam een automobilist om het leven. De benzinedieven raakten licht gewond en ze zijn in het ziekenhuis aangehouden.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 In de duinen bij Den Helder zijn de afgelopen weken amateurarcheologen betrapt en beboet. omdat ze op verboden terrein aan het graven waren. In de duinen wordt extra toezicht gehouden sinds bekend werd dat de stoffelijke resten van een Engelse militair zijn gevonden. In het gebied moeten meer overblijfselen liggen. En dat trekt amateurarcheologen uit alle delen van Nederland aan. En dat tot ergernis van Landschap Noord-Holland begin een heel open duingebied. Dat bestaat uit ja, met technische termen de grijze duinen. Zelfs zo bijzonder dat het is aangewezen als Natura 2000 gebied. Bovendien uh, zijn die mensen ook in terreindelen die we hebben afgesloten uh, voor het publiek. Omdat daar uh, ja, allerlei vogeltjes en beestjes uh, leven. Die heel slecht met die verstoring om kunnen gaan. Ja, een Engelsman sneuvelde in 1799 tijdens een expeditie die een eind moest maken aan de Franse overheersing van Nederland. Schaatsers Sven Kramer doet komend weekend mee aan de NK afstanden. De KNSB heeft hem toegevoegd aan het deelnemersveld van de 5 kilometer. Afgelopen weekend dook Kramer in Insel ruim onder de limiet voor de NK. Het was zijn eerste 5 kilometer in wedstrijdsverband sinds zijn rentree op het ijs na anderhalf jaar blessure leed. Daardoor kon hij zich bij eerdere wedstrijden niet officieel plaatsen, maar de KNSB heeft nu dus besloten dat Kramer toch aan die 5 kilometer op de NK mag meedoen. 12 over 1, we hebben verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag, ik heb vier files. Allereerst op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en hardingsveld giessendam Vier kilometer langzaam rijdend verkeer. A50, Os richting Apeldoorn. Bij Afrit-Schaarsbergen, drie kilometer file. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58, Tilburg richting Breda. zijn ze al een hele tijd bezig met de wegdek te repareren. Er is een spoedreparatie aan de gang. File tussen Geelze en Knoop het Galder, acht kilometer lang. De rechterrijstrook is daar dicht en daardoor loopt het ook vast op de A27 Gorkom richting Breda. Tussen Breda en knooppunt sint Annabos 5 kilometer. Hey, Armin, dankjewel. De hoofdpunt uit deze uitzending, het Friese statenlid en PVV-fractievoorzitter Jelle Hiemstra stapt uit de PVV. Hij gaat verder als onafhankelijk statenlid, onder meer uit onvrede met de harde anti-islamkoers van de partij. Er komt geen samenwerking tussen vervoersbedrijven RET en QBus Die wilden samengaan in de aanbestedingsprocedure... voor het busvervoer in de regio Rotterdam. En volgens de NMA's de kans op het verstoren van de markt te groot. En oud-politicus André Rauwvoert... wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij wordt op 1 februari de opvolger van Hans Wigel. Dit was het NOS Journaal, het uitgebreide NOS Journaal. Zo meteen Jurgen van den Berg weer hier op Radio 1... met het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe gaat het intussen met de hoorn van Afrika? Het is daar gaan regenen, maar is dat genoeg om de vluchtelingen in de kamp in Kenia terug te laten keren? Ondernemer Peter Westerveld heeft een irrigatiesysteem bedacht dat de mensen daar zou kunnen helpen. Deze week in het radiodagboek de directeur van Greenpeace Nederland, Sylvia Borren heet ze. Ze heeft in haar leven al voor heel wat zaken actie gevoerd en ook veel tegenstand ondervonden, maar ze laat zich niet klein krijgen. Ik hou een beetje vast aan wat Gandhi daarover zegt. Die zegt in het begin negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan uh, gaan ze uh, op je inhakken en dan win je de strijd. De halftwezer de stelling dan de politie neemt teveel risico bij achtervolgingen. Dollemans dollemansrit van een paar benzinedieven heeft dit weekend het leven gekost aan een 35-jarige automobilist. De verdachte knalde tijdens een wilde politieachtervolging achter op een file. Die file was door de politie gecreëerd in een uiterste poging om de dieven te stoppen... Uh, en dat is dus helemaal misgelopen. Na afloop van deze fatale achtervolging kwam ook de kritiek... want is het geoorloofd om zo'n zwaar middel in te zetten... voor het oppakken van benzinedieven? Nou, U mag het zeggen in Stand.nl. De politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met Hekje Stand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Het benefietconcert van 3FM voor vluchtelingen in de Hoorn van Afrika is op de lange baan geschoven. Op giro 555 is voorlopig voldoende geld binnengekomen voor de directe noodhulp. Het geld wordt onder meer gebruikt om de 500.000 vluchtelingen te helpen die opeengepakt in kampen in het noordoosten van Kenia zitten. Ze kunnen niet terug naar huis, maar hebben ook niet de middelen om zichzelf in leven te houden in die kampen. Lunch vraagt zich af wat moet er eigenlijk gebeuren met de vluchtelingen in Keniaanse kampen? Ik praat erover met Peter Westerveld, die is ondernemer en oprichter van de Naga Foundation. Dag meneer Westerveld. Goeiedag. Eerst even over die foundation, wat is dat voor club? Uh, dat is een club die uh, geld inzamelt om uh, projecten op te zetten wat betreft uh, watervoorziening, herbebossing, energievoorziening. Ja, en daar gaat het hier over. Hè? Uh, uh, ja. Overigens na een lange periode van droogte uh, is het daar gaan regenen in de Hoorn van Afrika. Hoe verandert dat de situatie van die vluchtelingen? Uh, dat verslechtert de situatie van de vluchtelingen. Het wordt uh, onbegaanbaar om daar naartoe te gaan. Uh, ma daar maken de Somaliërs ook gebruik van... Uh, om hun geld wit te wassen uh, richting Kenia. Daarom zijn die problemen in Nairobi nu ook weer uh, de kop op aan het steken. Hoe, dus het hoe, doen, eigenlijk... ze de, hoe doen ze dat dan? Nou, kijk, wat het punt is, dat uh, de zeeroverij... dat is eigenlijk op dit moment de grootste bron van inkomsten voor Somalië. Mm -hmm. uh, dat geld moet natuurlijk weer in het systeem teruggebracht worden. Jaren geleden hebben ze uh, grote stukken van Nairobi opgekocht, letterlijk opgekocht. Zoals Islai, dat is gewoon een soort Klein-Somalië geworden. Maar wat er nu dus gebeurt, is dat dat geld... Je kunt niet heel Kenia opkopen, dus dat geld moet gewoon terug het systeem in. En daar wordt dus een droogte- en een wordt voor gebruikt. Maar hoe doen ze dat dan? Door, door uh, laten we zeggen, diensten aan te bieden en zich daarvoor te laten betalen of zo? Nou ja, kijk, als jij een, een, een vluchtelingengroep hebt van 500.000, dan is het natuurlijk vrij makkelijk om daar je kapitaal in weg te laten filteren. En dat op een gegeven moment via uh, andere kanalen naar Europa, naar de Verenigde Staten en naar Azië te brengen. Ja. Nou zeggen de samenwerkende hulporganisaties: uh, we hebben nu voldoende geld en met meer geld kunnen we uh, niet meer klaarspelen om de situatie in dat gebied uh, te complex is. Nou, u schetst daar al iets van. Uh, begrijpt u die instelling? Nee, die begrijp ik absoluut niet. Want het punt is namelijk dat, dat hulpgeld, dat helpt niet. En uh, om te denken dat die Somali's terug kunnen naar Somalië... dan is dat een droom. Uh, Dadaab, dat is het, zeg maar, het complex van, van vluchtelingenkampen. Het zijn er een stuk of drie. Dus dat is dat hele grote een, kamp, hè, waar het heel ja, vaak nou, Ja, het, het zijn drie kampen eigenlijk. Ja. En Dadaab is het dorpje wat er, wat er al, al, al bij lag. Maar het ligt in een afstroomgebied met uh, voldoende water. Alleen dat water... dat Stroomt af, zoals ik net zei. En dan verdampt het. En dan heb je daarna heb je een droogte. Dus als je nou zegt. de techniek die wij ontwikkeld hebben. is met bulldozers. Uh, droge sloten in, de, in het landschap graven. op de hoogtelijnen. Uh, zorgen dat al het water. wat in een gebied valt. Uh, infiltreert. Niet irrigeert, maar infiltreert. Uh, waardoor je een, een, een wateropbouw ondergronds creëert, die op een gegeven moment een, een, een regenwoud daar doen ontstaan. Maar u zegt dus eigenlijk: je moet daar gewoon het hele systeem op de, op de schop nemen, letterlijk en figuurlijk ongeveer. Ja, er, er, is, er zit niks anders op. En dan pas zou het goed kunnen gaan daar. Nou ja, kijk, als jij, als jij 500.000 arbeidskrachten stabiliseert... en dat is, het, dat is agricultuur in dit, in dit geval... dan he, heb je een bestuurbare ge, uh, gebeuren. En dat is voor Kenia is het ook voor, zeer voordelig. Want er is nu net weer een handgranaat in een, uh, in een restaurant gegooid in uh, Nairobi. En dat is gewoon een kwestie van destabiliseren, omdat dat, dat geldtransport uh, gaande is. Mm -hmm. U zegt eigenlijk, als je die mensen daar gewoon uh, werk kunt bieden en, en, en een bestaan, dan, dan ben je ook gelijk van een hele hoop ellende af. Eigenlijk dan, het heel, het, het, het, het, zo simpel als wat. Dan ben je van een hele hoop ellende af, want het is namelijk ook zo dat uh, de korte regens, dat zijn de regens uh, zeg maar die nu beginnen, dat zijn de hevigste regens in Oost-Afrika, en die komen allemaal via Somalië, Oost-Afrika binnen. Dus wat gebeurt er? Je krijgt Doordat die regels steeds heviger worden, krijg je steeds meer overstromingen en steeds meer droogte. Dat klinkt contradictief, maar als je meer overstromingen krijgt, krijg je minder infiltratie, krijg je grotere droogtes. Mm. Dus het, je kunt vanuit dit gebied kun je in feite het hele Oost-Afrikaanse gebied gaan, gaan uh, het klimaat gaan reguleren. Ja, en u hebt net een kijkje gegeven in hoe dat dan wat u betreft zou moeten. Dus het graven van die geulen, dus je maakt ja. gewoon slootjes daar. Maar dan heb je nog steeds te maken met woestijngrond. Wat kan daarop groeien dan? Nou, dat is, woestijngrond is, is zeer relatief... Uh, het is, eigenlijk is het geen woestijngrond. Het zijn, het zijn uitgedroogde savannes. En uh, zodra je daar water in aanbrengt, dan springt de die weer tot leven. En daar hoef je eigenlijk verder niks aan te doen. Oh, nou, ja, goed. Ik zag, ik zag uh, een, een tijdje terug een, een, een, een documentaire. Waar we, er werd een Indiër gevolgd die daar ook allerlei in, in Kenia allerlei uh, ja, reisplantages heeft neergezet. Uh, ja. met, met, met toestemming van de overheid ook. En hij zegt, het, het gekke daaraan was dat hij die rijst die hij daar verbouwde en dus uh, oogst... dat hij dat weer verkoopt aan hulporganisaties. Dus er kan daar wel van alles in Kenia. Is het niet gewoon de regering die allerlei dingen tegenhoudt? Nou, ik denk niet dat de regering dingen tegenhoudt. Ik denk dat het, dat het probleem van, van 500.000 Somali's die uh, je, je land binnenkomen en da daarna allerlei uh, onzekerheden gecreëerd worden in, in, in dat land, dat is een heel moeilijk uh, probleem om dat, om dat onder, onder de knie te krijgen. Maar ik denk dat, dat op het moment dat je, dat je gaat zeggen je gaat dat land weer uh, tot agricultuur brengen, dat je dat probleem in zoverre oplost dat uh, als de, de westerse maatschappij bij dan nog het piratisme, of hoe dat ook mag heet in het Nederlands... Mm -hmm. uh, op de, op de, bij de hoorn van Afrika weet te voorkomen. Dat is het probleem, dat is echt opgelost. Ja. En u zegt ook van, uh, wat ik voorsta, dat heb ik ook al geprobeerd... op een aantal plaatsen in Afrika, en daar is het gewoon succesvol geweest. Ja, ik bedoel, ik kan, ik kan zo zonder, uh, hoe heet het... Uh, Hmm. borstklopperij of zo? Ja, precies. Uh, zeggen dat uh, als je mij een geeft... en je wil ergens drinkwater hebben... zorg dat er drinkwater komt. En oh. door dat drinkwater te creëren... creëer je agricultuur... die uh, eigenlijk verdubbeling tot vierdubbeling van oogsten geeft. En je kunt als je de diatrova op neerzet... ook nog eens een keer biodiesel uh, van produceren. Jatropha, dat is voor de goede orde... dat is een, uh, wat is dat, een plant? Dat is een, een plant. Uh, dat hebben we nu recentelijk geprobeerd voor deze droogte. Of uh, direct... Uh, zaadplanten, dus in het veld direct de zaden erin in het land zetten... of dat overleeft. En wat blijkt nou? dat uh, We hebben dus dat geplant vlak voordat deze droogte begon. Er is een hoop gestorven, maar er is ook een hele hoop blijven leven. Dus dat, dat betekent dat uh, we nu kunnen herbebossen zonder uh, handmatig te planten. Hmm. Als je dit zo hoort, en uh, u doet niet aan borstklopperij... maar ik, ik, het klinkt mij heel, uh, heel bijzonder in de oren... dan zou je denken, waarom doen ze dit niet gewoon... Nou ja, we zijn er mee bezig. Ik bedoel, ik, ik kom al niet meer naar jullie studio... omdat ik zeven dagen de week moet werken. Maar we zijn wel bezig. Ja. Maar, en dus laten we zeggen, die regeringen daar... met name de Keniaanse regering in dit geval... die ziet daar ook wel wat in. Nou, ik ben net in, uh, in Nairobi geweest... maar dat was meer om uh, in Ambuseli de projecten te bekijken... en uh, het Savo-Park met kenia Wildlife service te overleggen... en. Bij uh, ons is gevraagd om met uh, drie uh, relevante ministeries te gaan praten over dat Dada-probleem. En dat betekent dus ook dat die Keniaanse uh, regering uh, gewoon moet zeggen: Nou ja, goed, die vluchtelingen die daar nu zitten, uh, die laten we daar ook gewoon. Je krijgt ze niet meer weg. Dus dat, is, dat moeten ze gewoon accepteren. Ja, dat is gewoon een voldoende feit. Als je Dadaab als je daar googelt, dan zie je ook dat ja, dat ligt er al jaren... en dat is allemaal met heggetjes, het zit allemaal wel dicht op elkaar. Maar het enige wat ontbreekt zijn de economische activiteiten... die ja, eromheen ja. uh, gelegd moeten worden. En, en als je, want, uh, heeft dat dan ook niet een aanzuigende werking? Want stel dat dat een enorm succes wordt, dat, dat gebied. Uh, uh, ja, dat moet je luisteren, aanzu aanzuigende werking. Ik bedoel, als je, als je Kenia bekijkt, we hebben gewoon veel te weinig mensen... Aha, dus het is helemaal niet erg dat ze komen. Nee, en, en, en dat niet. zich onder die vluchtelingen dan uh, ook nog eventueel terroristen mengen, dat, daar zijn ze nou, daar niet bang voor. Ik denk niet dat je het woord terroristen voor, voor ze moet gebruiken. Uh, het is meer een kwestie dat het is makkelijker om. Uh, terrorisme, om dan die term te gebruiken, te bezigen in chaos... dan terrorisme te bezigen in een geordende agriculturele maatschappij. Dus als u zegt eigenlijk, als je die chaos daar oplost... Dan, uh, dan dooft dat vanzelf ook wel uit? Ja, ik bedoel, de grootste, de grootste uh, reden voor terrorisme is armoede. Als je armoede oplost, dan ben je terrorisme kwijt. Ja. Wanneer gaat u weer die kant op? Uh, ik ben nu even bezig om de Sahel af te maken. En dan vertrek ik daarna naar Burkina. En dan ga ik daarna naar Kenia. Wat lacht u? Nee, dat klinkt, wel, dat klinkt wel zo van nou, ik moet nog even een paar weken. Dan doe ik even die Sahel, dan is dat ook opgelost. En nou ja, waar, waar we mee bezig zijn. Ik heb net heel, uh, heel Noord-Afrika en Saudiën doorgerekend. En daar wordt nu een animatiefilm van gemaakt. Die onder andere getoond wordt op de Hortifer. En dat is dan de Erb Spring, Maar niet de Erb Spring zoals die nu gebeurt wordt van uh, schiet Libië aan fluiden, en noem dat een lente. Maar dat wat je inderdaad moet doen om de woestijn weer uh, operationeel te maken. Ja. En dat ben ik dus nu ook aan de, voor de zaal aan het doen. Ja. Maar u krijgt echt de echte handen nu daar ook in die gebieden op elkaar. Uh, en, want daar wordt natuurlijk ook wel eens van gezegd... ...die regeringen willen dat helemaal niet. Maar u ziet nu daar toch ook dat daar het licht is gaan uh, branden. Zo van... Nou, als uh, de Nederlandse regering een beetje meehelpt... ...in de vorm van de ambassade... ...dan krijg ik binnenkort mijn uh, Maasai-counterpart... Uh, naar de hortiver die duizend uh, vierkante kilometer uh, grond in de aanbieding heeft... om daar uh, onder andere Jatrova, cattle, uh, koeien en uh, wildlife op te gaan uh, ontplooien. Dus ja. uh, ik denk dat we de handen wel op elkaar krijgen. Ja. Nou, goed, uh, goed om dat zo te horen. Want we denken ja. altijd, we denken nog eens een keer over dat gebied. Maar u zegt, er zijn wel degelijk kansen en ook mogelijkheden. Maar ze moeten Nou, ik denk, dat er, ik denk dat er op dit moment meer, moment meer uh, doemdenken over de EU gedaan kan worden dan over dat gebied. Nou, nou optimistische geluiden. Dank daarvoor, Peter Westerveld. Dank Graag voor de dan. Oké. Okay. Het Radio Dagboek. Deze week met Sylvia Borren. Ik ben directeur van Greenpeace Nederland. Het is een bijzondere week, want ons nieuwe schip... de Rainbow Warrior vaart voor het eerst en vaart naar Amsterdam. En over die nieuwe Rainbow Warrior gaat het later deze week. Vanochtend vroeg was Sylvia Borren op de Veluwe. Hij kan ze ontspannen na een hectische werkweek... want naast het nieuwe schip heeft de organisatie ook veel aandacht getrokken... met acties tegen die treintransporten met kernafval. Voor zo'n beeldbepalende organisatie als uh, Greenpeace uh, natuurlijk is, is de directeur nog redelijk onbekend. En daarom stelt ze zich nog eventjes voor. Ik ben Sylvia Borren, ik ben 61 jaar, ik heb blauwe ogen, ik heb wit haar. Maar ik ben dit jaar directeur van Greenpeace Nederland geworden. Uh, mijn achtergrond is dat ik in Nederland ben geboren. Op mijn twaalfde is mijn hele familie naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd, omdat mijn vader Philips-directeur was. Ik ben de vierde van acht kinderen. Uh, ik heb in Nieuw-Zeeland de middelbare school gedaan. En de universiteit heb ik pedagogiek gestudeerd en vergelijkende religies. En ik ben terug naar Nederland gekomen toen ik 26 was. Hallo jongens. Dan gaan we naar de paarden. Ja, mijn hobby is paarden. Hallo. Um, het zijn prachtige beesten. Ik heb ook uh, een heleboel mee gefokt. Dus van de paarden die hier nu lopen zijn... Uh, Drie ervan, uh, waar ik, die ik zelf helemaal heb meegemaakt vanaf de geboorte en ook heb ingereden Dit zijn brokjes die ze krijgen. Het ontbijt. Het is voor mij hier zijn op de Veluwe in het weekend... is een uh, ontzettende goede manier om te ontspannen, om los te laten... Uh, ik heb altijd heel hard gewerkt en ik kan ook heel erg goed hier in de natuur en met de beesten alles voor me af laten glijden. Oké, nee stal, hups, hups, nee stal, ga maar nee stal, ga maar. Goed zo, goed zo. Ja, als je, als je nu ziet wat er de afgelopen weken is gebeurd, dat er eigenlijk uh, echt een uh, hetze... Uh, is begonnen tegen Greenpeace vanuit de Telegraaf... over wat wij een hele veilige, uh, vreedzame en ludieke actie vonden... om onder de aandacht te brengen... dat er treinen met kernafval door Nederland, België Frankrijk rijden. Uh, wij krijgen ook uh, vaak hele boze reacties van de vissers... als we proberen te zorgen dat de Noordzee, die 80% overbevist is... dat de visstand daar weer een kans krijgt. Dus wat dat betreft... Um, is uh, naar de Veluwe gaan en daar mijn rust vinden. Dat is ook iets waar ik uh, gewoon niet iedereen naartoe haal... of uh, uh, uitgebreid uh, over praat. Uh, ik zou hier dus nu ook geen camera's hebben. Want ik wil gewoon ook mijn eigen rust kunnen hebben. Dan moet je even slijmen van die brokjes. Zo maak ik even de emmers schoon voor de volgende, volgende maaltijd. Ik heb een hele leven achter de rug. Ik, ik ben uh, in Nieuw-Zeeland uh, al uh, lesbisch-homo-activiste geworden. Toen bleek dat ik verliefd werd op een vrouw in plaats van op een man. En daar heb ik, nou, dan hebben we het begin zeventiger jaren. Ik heb daar de eerste demonstraties gedaan. Dat was zelfs vier jaar voordat de eerste uh, demo homo-demonstratie in uh, Amsterdam was. Daar was ik ook bij in 76. En ja... Vanuit de homobeweging hebben we natuurlijk ook vaak agressie en bedreiging gehad. Ik weet nog in 83 geloof ik. Toen zijn we in Amersfoort echt uh, in elkaar geslagen. Dus ja, als je, als je staat voor vrijheden... Ik, ik heb me vanaf die tijd ook altijd druk gemaakt over de positie van vrouwen. Altijd me ingezet voor dat soort thema's. En dat zijn per definitie um, minderheidsthema's als je wil. Dus per definitie heb je de meerderheid tegen je... En tegelijkertijd heb ik, ja, op al die onderwerpen die ik nu noem... zeker op homoseksualiteit is dat heel zichtbaar... hebben we wel agressie tegenover ons gehad, maar ook um, uh, heel veel winst geboekt. En ik hou een beetje vast aan wat Gandhi daarover zegt. Die zegt, in het begin negeren ze je, dan lachen ze je uit... dan uh, gaan ze uh, op je inhakken en dan win je de strijd. Ja, zo, dat is klaar. Tijd voor de koffie. Sylvia Borren was dat in het eerste deel van haar radiodagboek. Ze wordt de hele week gevolgd door Anne van der Veen. En u kunt dat allemaal beluisteren. En terugluisteren kan ook via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. De politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Oud-politicus André Rauwvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Rauwvoet is oud-minister en zat jarenlang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In april stapt hij uit de politiek. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat bij knooppunt Waterberg 4 kilometer file. De andere kant op richting Utrecht staat bij knooppunt Waterberg 3 kilometer file. Dan de A50, Os richting Apeldoorn. Drie kilometer stilstaand verkeer tussen Knopend Grijsoord en Afrit Schaarsbergen. Dit komt door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A58, Tilburg richting Bredade, zijn ze nog steeds bezig met een spoedreparatie aan het wegdek. Vijf kilometer file tussen Knopend Sint-Annebos en Knopend Galder. De rechte rijstroken zijn afgesloten. U kunt beter omrijden via de A59 voor de richting Tilburg. Op de A27 Gorcom richting Breda staat daarom ook nog steeds een file tussen Breda en knopend Sint-Annebos van 5 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Bij een wilde politieachtervolging dit weekend op de A2 is een onschuldige automobilist omgekomen. In een uiterste poging een paar benzinedieven te stoppen, creëerde de politie een file. De omgekomen man stond achteraan in die file en werd volgeraakt door de vluchtende dieven. Een ooggetuige vertelde daarover. Er stonden, die borden stonden aan dat het 50 moesten rijden en we zien de politie voor ons staan die de weg ophoudt. Dus ik rem af en ik ga naar links op de linkerbaan, zodat ik nog even het verkeer voorbij kon. Het ging gewoon heel snel, je ziet overal mensen, je ziet één rookwalm. En die rook is weg. En uh, je ziet gewoon de ravage. En daar ligt er daar dus een, een man die dood is. Ik heb dat voor 80 euro benzine. Omdat ze niet hebben betaald. Een van die twee uh, de bijrijder is dus weer op vrije voeten gekomen. Dat hebben we net gehoord in het nieuws. En, een ja, wilde achtervolging met fatale afloop voor een paar liter gestolen benzine. Dat is wat die laatste meneer ook zei. Het leidt in ieder geval tot uh, veel verontwaardiging. Wordt het tijd voor een landelijke richtlijn die aangeeft welke actie in welke situatie nodig is. Of kunnen politieagenten die afweging zelf maken... en voorkom je dit soort ongelukken nu eenmaal niet? Ik ga erover doorpraten met Gerrit van der Kamp... die is voorzitter van de politievakbond ACP. En die zit hier bij mij in de studio. Welkom meneer van der Kamp. Goedemiddag. Uh, drie keuzes altijd aan het begin van Stand.nl. U mag daarop alleen maar ja of nee zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid over de stelling doorpraten. Hier komen de keuzes. Mensen zijn altijd verontwaardigd als het om de politie gaat. Nee. De politie moet de spijkermat maar weer eens in de auto leggen. Ja. Politiewerk blijft mensenwerk. Absoluut. En dan de stelling... de politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. We zijn benieuwd dus naar uw eens of oneens. Sms dat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En twitteren is een mogelijkheid, eens of oneens. Doe het dan naar uh, met hekje standpunt, moet ik zeggen. Um, Meneer van der Kamp, die stelling ook even voor u. De politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik ben het daarmee oneens. Leg eens uit, waarom? Achtervolgingen ontstaan door uh, gedrag van verdachten of criminelen... die uh, kennelijk uh, niet door de politie opgepakt willen worden of staande gehouden. Uh, en zij beginnen uh, dit soort doldwaas ritten. En uh, hoe vervelend het ook is... En ja, met alle respect voor uh, de mensen en de nabestaanden van een dier die, die nu overleden is. Maar de keuze om dit te doen ligt bij die mensen en niet bij de politie. U bedoelt bij die uh, daders, in dit geval de dieven van die uh, benzine. Uh, de vraag is even, van, uh, is hier volgens de instructie gehandeld? Nou kijk, er zijn geen vaste protocollen. En daar zijn wij ook blij mee over wat je moet doen in welke situatie. Omdat het namelijk niet in te schatten is. Kijk, politiemensen kunnen bij achtervolgingen gebruik maken van optische geluidssignalen. Dat zien mensen dan ook dat Gebeurt in veel gevallen, um, maar zij moeten zelf ook altijd afweging maken van de snelheid en de risico's die daarbij horen, en kunnen daar ook achteraf op aangesproken worden. Um, en tot slot, de meldkamer um, coördineert soms interregionaal dit soort achtervolgingen ja. um, om te kijken hoe je de verdachte of de tot staan kunt brengen. Ja, want uh, nu, nu werd er dus voor gekozen om opzettelijk een file te veroorzaken. Hoort dat staat dat ook in zo'n protocol bijvoorbeeld als een mogelijkheid? Nou, die protocollen bestaan, op dit punt niet. Maar het is wel een werkmethode die wel gebruikt wordt. En het zei dit al vele jaren. Um, en heel vaak gaat dat toch gewoon prima. Uh, er worden soms ook bruggen opengezet. Hè. Het ligt er een beetje aan in welk gebied van het land het is... of welke opties je hebt. Uh, maar het is wel een van de methodes om het verkeer te vertragen... en de verdachten op te vangen in zo'n vertraagde verkeerssituatie. En we nou, hoorde ook al, er waren ook collega's bij die file... Uh, om uh, dan te veroorzaken dat die verdachten snel aangehouden kunnen worden. Um, dat zijn natuurlijk allemaal beslissingen... die een hele korte tijd uh, vaak moeten worden genomen. Dat, dat, dat zou juist pleiten voor een, al, een algehele richtlijn uh, in dit soort gevallen. Nou, al deze deze gevallen zijn allemaal verschillend. En allemaal op zichzelf staand. En um, waar wij moeite mee hebben... is dat uh, wij zien dat politiemensen... dagelijks bezig zijn met de veiligheid te bevorderen. Zeker ook met achtervolgingen. En dat achteraf al de conclusie wordt getrokken... dat um, het op een of andere manier niet zou kloppen. Want het begint dan inderdaad... met het wegrijden bij zo'n benzinestation. Zonder te betalen. Maar wellicht... Uh, hadden zij daar verdovende middelen in die auto? Of zelfs wapens, of misschien zelfs iemand die daar tegen ze wil in meegenomen werd. Dus. Um er wordt heel erg snel gepraat en geconcludeerd met de wijsheid achteraf. En dat vinden wij naar onze collega's toe unfair. Die proberen het zo goed en uh, zo kwalitatief en professioneel mogelijk te doen. Maar je weet van tevoren niet waarom die mensen dat doen. Ja, want dat is natuurlijk wat blijft hangen nu. Uh, je hoorde het die man net ook zeggen in, uh, in, in het uh, blokje met quotes. Uh, die zegt ja, 80 euro aan benzine. En dan zo'n heisa eromheen maken. Ik bedoel, we maken een foto van dat nummerbord. En je houdt die man later aan. Nou ja, dat is uh, zeg maar uh, de situatie. Als je weet wat er achteraf aan de hand is. Is. Maar de eerste vraag is, is de bestuurder ook wel de eigenaar van de auto? Dus is het wel zijn auto? Dus in lang alle gevallen komen wij niet uit bij de verdachte. Twee spraken soms van eh, valse kentekenplaten. Gestolen auto's of uitgeleende auto's. Maar nogmaals, er kunnen wel... Veel meer andere feiten aan de orde zijn. die je dus niet kent of niet weet. aan het begin van zo'n achtervolging. En ik snap heus wel de reactie. en de conclusie van zo iemand. maar stel u voor dat er iemand in die auto had gezeten. die ontvoerd was. en ja. die was hiermee tot staan gebracht. Dan ja. had iedereen gezegd. ja, het is wel heel erg wat er gebeurd is. en dat blijft sowieso staan. Ja. Maar. Het is maar, veel te gemakkelijk om die conclusie zo achteraf te trekken. Maar ik geloof dat het aantal benzinediefstallen intussen uh, is teruggelopen. Hè? Want vanwege, iedereen weet intussen, er hangen ook grote, grote borden... dat je gefotografeerd wordt als je zomaar wegrijdt. Dus dat, dat heeft al een afschrikkend werken, afschrikkende werking. Maar dan nog, bedoel, het gebeurt volgens mij wel vaker dat er een benzinediefstal is... en dan wordt er niet zo'n enorm circus omheen gemaakt natuurlijk. Nou ja, kijk, de, de, de, de omstandigheden bepalen wat er gebeurt. En daarom is er ook geen protocol op te maken. Ik wijs er ook maar op dat we recent overvallen hebben gehad... waarvan een aantal zeer ernstige, waarbij ook de volgingen zijn ontstaan. Met name die geldauto, hè? Dat is nou, een bijvoorbeeld. Geval. En daar zijn extreme hoge snelheden bij bereikt. Er werd geschoten, volgens mij, hè, toen. Klopt. Uh, daar zijn extreme snelheden bij bereikt. Um, daar is ook veel ander geweld aan te pas gekomen... Um, ja, en dan wordt op enig moment geconstateerd van... ja, is dit dan nog wel veilig en kunnen we uh, dit nog wel op deze manier... op een verantwoorde manier doen? Ik nogmaals, om in te rijden op die file is niet de keus van die politie... is de keus van die verdachte geweest. En daar begint het. En niet achteraf bij politiemensen. Ja, maar ja, goed, dat is, dat is wel lastig om... Uh, zeker de mensen die in die file hebben gestaan... en zeker die, die, die, dat slachtoffer wat daarbij is omgekomen... voor de nabestaanden daarvan, Absoluut. om dat te accepteren natuurlijk. Nou, ja, wij snappen dat heel goed. Maar het begint er natuurlijk wel mee dat die verdachte voor diezelfde 80 euro ook dit soort belachelijke keuzes maken... om dat dan maar even om te draaien. En daarmee moeten politiemensen hun verantwoordelijkheid nog steeds wel nemen... om hun werk zo veilig mogelijk ook voor burgers te doen. Maar nogmaals, je weet van tevoren niet waarom die mensen dat doen. Nee. Het lijkt alleen te gaan om die 80 euro... Mm. maar het kan over veel meer gaan dan dat. Politie-socioloog Jaap Timmer die pleit wel voor een landelijke richtlijn uh, achtervolgingen. Uh, nou ja, u zegt van: Nou, dat is, dat is eigenlijk niet nodig, want je kunt daar niet echt een duidelijke richtlijn op maken. Hij zegt van: Waar het nu aan ontbreekt, is, is uh, goede coördinatie, communicatie en informatie ook over verdachten en misdrijf. Uh, en dat leidt tot risico's voor de weggebruikers. Nou, ik vind dat heel erg gewaagde uitspraak als je de omstandigheden niet precies kent. Ik vind het ook gewaagd om dat te zeggen zonder dat je daarbij aanwezig bent geweest en de collega's gesproken hebt. En. Uh, Nogmaals, wetenschappelijk gezien snap ik nog wel dat hij dat zegt. Maar politiewerk, zoals net gezegd, is en blijft mensenwerk. En uitsluiting van risico bestaat dus niet. Het enige wat de politie doet, is zo goed mogelijk en professioneel mogelijk die afweging maken. En als dat een keer niet goed gaat, dan kan dat. Dan moet dat zeker getoetst. En het is vreselijk dat er iemand bij om het leven is gekomen. Laat dat volkomen helder zijn. Mm. Maar dat is de keus geweest van die verdachte. En, en zijn politieagenten genoeg opgeleid hiervoor? Want dat is ook waar hij vraagtekens bij zet, deze socioloog. Nou, wij pleiten al jaren voor gevorderde rijopleidingen. Collega's krijgen dat bij de opleiding die ze nu op de politieschool volgen. Um, er is veel te doen geweest over de gevorderde rijopleiding. Dat begint nu over heel Nederland wel plaats te vinden. Ze moeten rijtesten doen. En leren daar ook met hoge snelheid te rijden. En ook, ook, ook om eventueel een auto van de weg te tikken, zoals dat dan zo mooi heet. Wat je in films ook vaak ziet. Dat is vaak voorbehouden aan hele specialistische eenheden. Uh, dat gebeurt uh, niet uh, door de normale uh, collega's die daarvoor op straat zijn. Die zorgen ervoor dat ze met elkaar, je zag dat ook gebeurt. Tenminste, dat is het verhaal nu terug uh, van, de, van het weekend. Dat er veel meer eenheden bij betrokken worden. En in feite die verdachten in een fuik worden gereden. Um, en dat is dus niet van de weg af rijden zoals je dat in uh, stoere politiefilms nee, ziet. Nee. In die films zie je ook heel vaak, maar nogmaals, ik kijk alleen maar die films. Ik zit ook niet uh, in, de, in de praktijk van de politie. Maar zie je nog wel eens dat de politie zelf een, een, een barricade opwerpt. Uh, en dus ook zelf het risico neemt en daar niet andere weggebruikers bij betrekt. Ja, soms wordt dat gedaan en soms uh, kan dat. Maar um, nogmaals, het is heel normaal. In de, heel veel van deze gevallen wordt er gewoon gestopt door die verdachte. En worden ze aangehouden vanwege die brandstoffen. En je weet gewoon niet wat die mensen doen. En als dus het resultaat is door te zeggen, dat moet anders of dat mag allemaal niet meer... dan krijgt de politie te horen van, ja u treedt niet op. Het is halfbakken politiewerk. en Hoe vervelend ook, dit bewijst ook iedere dag hoe lastig die afwegingen zijn... omdat het hier soms echt om mensenlevens kan gaan. We hadden het bij die keuzes even over die spijkermat. En u zei, ja, maar betekent dat dat ding niet standaard in een politieauto ligt? Nee, de inzet van dit soort geweldsmiddelen moet goedgekeurd worden. Op dit moment hoort het niet tot de standaard uitrusting... Er werd niet gevraagd of dat in deze situatie had geholpen. Wij denken van niet, want uh, zo'n snelweg is druk, is vol. En zo'n spijkermat kun je echt alleen maar gebruiken voor dat ene voertuig. Dus ook dan moet je hem al geïsoleerd hebben. Um, en dat vrijst weer hele andere specifieke situaties. En op zo'n snelweg is het nou eenmaal druk en is veel verkeer en wordt hard gereden. En ik kan u uh, vast vertellen, u wilt echt niet hebben... dat dan andere weggebruikers ook over die mat heen moeten rijden, want dan is... Uh, rammen waarschijnlijk helemaal niet overzien. Ja. Hebben, heb ik nou de indruk dat we de laatste tijd veel vaker te maken hebben met die achtervolging? We vannacht nog weer op de A27. Ja. Er werd zelfs een helikopter bij ingezet, ook geschoten volgens mij. Ja. Ja, het beeld is in ieder geval wel, en dat, dat zien wij ook steeds meer. En dat blijkt ook uit de geweldspleging tegen de politie, maar ook in de manier hoe uh, criminelen en verdachten met zaken omgaan. Dat dit vaker voorkomt en uh, dat er soms ook steeds meer geweld bij te pas komt. Er wordt op de politie geschoten, of op de politie ingereden... of op burgers ingereden. Um, en dat beeld uh, dat hebben wij ook wel. Um, dus ja, dat is ook een constatering... waardoor je hoort dat dit steeds vaker plaatsvindt. Kort, ja. Torenburg twittert, uh, naar aanleiding van onze stelling. Uh, heeft, heeft trouwens ook u getwitterd, zie ik. Ed Gerrit van der Kamp. Uh, ik heb het gevoel dat dit ook het gevolg is van het huidige kabinet. Stoere taal laten zien dat er uh, iets gebeurt... Is dat zo? Laten politieagenten zich daar ook een beetje door opjuten misschien? Ik denk dat politiemensen altijd willen gaan voor de veiligheid van mensen. En weten heel goed dat het niet uitmaakt wat een minister of een kabinet in dat opzicht zegt. Want zij blijven namelijk ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. En uh, de activiteiten die zij ondernemen. En als uiteindelijk het misgaat zijn zij degene die zich moeten verantwoorden en niet de minister. Ik heb nog één reactie hier van een verkeersexpert, meneer Maaskant. Die zegt, deze filefuik is buitenproportioneel. Dat doe je om bijvoorbeeld de holleders van deze wereld... of moordenaars en andere grote boeven te pakken. Dat dit middel ook gebruikt wordt voor een paar liter benzine... is buitengewoon uh, buiten proportie. Nou ja, ik, nogmaals, ik ben uh, dan heel benieuwd uh, hoe die meneer van tevoren weet... en hoe mijn collega's van tevoren hadden moeten weten... dat het alleen maar ging om benzinediefstal. En daar uh, zit dus steeds de kneep. In het beeld wordt gecreëerd achteraf... Het gaat alleen om benzine. Maar dat weet niemand aan de voorkant. Mm. En dat is de situatie waar je het steeds over moet hebben. En niet van datgene wat je achteraf concludeert. Nee, want mensen trekken een vergelijking met die, dat zie ik hier ook, ook weer op onze site, een reactie. Iemand die maakt die vergelijking met die Brinks overvallers, dat was dat geldtransport. Waarbij ze uiteindelijk uh, ze hebben laten rijden. En uh, deze meneer zegt dan ja, als het dan echte criminelen zijn, dan durven ze niet. Nou ja, kijk, de situaties, en dat zeg ik dus ook met die protocollen, dat het niet helpt. Um, omdat de situaties verschillend zijn. Um, daar werden voertuigen gebruikt die 200, 250 kilometer per uur konden rijden. Ik kan u vertellen, die heeft de politie wel, maar niet voor dit soort dingen. Um, en het weer was die avond ook absoluut te slecht om helikopters in te zetten. Anders hadden we dat zeker gedaan. Ik heb die zaak goed laten... Uh, heb ik besproken met uh -huh. mijn collega's die daarbij zijn geweest en uh, die dat gezegd hebben. En die vonden het natuurlijk ook vreselijk dat het zo moest. Maar um, als je dus een voertuig hebt wat ongeveer 240, 250 rijdt... dan moet je daar een voertuig tegenover zetten van tenminste 300. En ik kan u vertellen, dat gaat even duren voordat je dat voor elkaar hebt met elkaar. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze bellers uh, vinden. Ik kom zometeen graag bij u terug, u luistert ook mee. en Dan gaan we straks die reacties doornemen. Politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. <coughs> Pardon, dat is de stelling en voorlopig uh, 1,6. 40 oneens 54. En er is door ruim 1300 mensen gestemd. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Zeg het maar. Oh, hij heeft het tegen mij, ja. Uh, ja, ik vond het een uh, volkomen belachelijke actie op de A2 afgelopen zaterdag. Echt, ik was het helemaal met de spreker eens die het had over het is buiten proportie. En, en begreep ik dat u erbij was? ja. Ja. U stond in die file ook? Nou, ik uh, sloot net aan aan de file. En uh, ik had ook zoiets van, uh, oh, ik moet heel goed oppassen. Want de signalering die eerst aangaf, langzame rijden, die was uh, weg. Je mocht dus eigenlijk gewoon weer gas geven. Maar in de verte zie ik die file opduiken. Dus mm. ik denk, pas op, pas op, want nu gaat iedereen gas geven. En dan duiken we ook op die file. Ik uh, sluit dus aan aan die file... En ik hoor een enorme herrie achter me. De auto achter me, er komen allemaal uh, rookwolken uit. Hevige brandlucht. Ik dacht, hij staat in brand. Tegelijk zie ik agenten met getrokken revolven... naast mijn busjes, schuin naast mijn busjes staan. Mm. En ik denk alleen maar, weg, ik moet hier weg, ik moet eruit. En dat kon niet. U moest en blijven... daar, uh, ja, dan voel je je echt heel erg machteloos. Nee. Want uh, mannen, voor mij... Die sprongen allemaal uit hun auto en die gingen rustig staan filmen. Echt waar. En wanneer hoor u nou wat nou precies de aanleiding was voor die, voor die hele toestand? Dat hoorde ik pas s'avonds. Ja, ja. dat ik u... hoorde, ik ga altijd naar de VU, op zaterdagochtend al een paar jaar... en er is eigenlijk nooit vielen. Dus ik was er al heel verbaasd over. Ja. Maar het ergste vond ik eigenlijk nog dat er geen agenten waren. Ik hoorde achteraf, er waren er genoeg. Dat niet die mensen in die auto weer gedirigeerd hebben... Dat ze niet eigenlijk geholpen meer hebben met het verkeer verder. Je mm. staat echt helemaal machteloos. Ja. je denkt, ik wil weg. Ik, een overval. Ja. Dat goed. denk je gewoon. Goed. Uh, duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal, mevrouw. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben, met Mark. Uh, ik ben het uh, eens met de politie. Laat ik het jou zeggen. Ik denk dat ze het gewoon heel goed gedaan hebben. Alleen het vervelende is dat er, een, uh, dat er iemand overleden is. Ja, als je alles in dit land blijft tolereren... en je treedt het niet op uh, tegen dit soort figuren... Ja, dan, dan, dan is het natuurlijk het dek van het dam. Ik denk dat gewoon helaas op een, uh, op, op een, op een ja, menselijke fout be, bewust. En uh, ja, wat mij betreft mogen ze die figuren gewoon lekker aanpakken. En u, vond, vond, u, u vond, het vond het middel dat nu is ingezet... Dat vond, u, dat vond u gewoon kunnen in dit geval ook? Ja, natuurlijk. Ja. Het uh, is heel veel dat er iets gebeurt. Hè? Dat, dat, dat, er, dat er iemand komt te verleiden. Maar zo'n vent moet je gewoon aanhouden, klaar. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Hallo? Zeg, zeg maar, meneer Klaver. Ja, ik, vond het, ik ben het helemaal met, het, uh, met de, de stelling eens. Ik vind het zwaar en zwaar overdreven. Levensgevaarlijk. En ik neem aan, zo'n machinestation is ook wel verzekerd tegen een paar mensen die niet betalen. Ik vind het zwaar overdreven. En, en ik merk gewoon dat alles met auto's en autoverkeer, die controle erop is, is, is ontzettend groot. Mm. Terwijl ik laatst had dat ik zelf voor een andere oude vrouw naar het politiebureau ben gegaan om een overval te melden, moest ik een afspraak maken voor de volgende dag. Ik moet die verhoudingen liggen helemaal scheef. Mm. Hè? Dus dat soort dingen: overvallen, ja. controle aan fietsen en dat soort zaken, verlichting. Nou, dat is helemaal onder de sneeuw terug. Dat soort dingen, zoals alles met het autoverkeer, controle. En dat wordt zwaar overdreven. Ja. punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dank, mevrouw. Nou, ik uh, ben het helemaal met meneer Van den Kamp eens. De politie krijgt de schuld. Wat dacht je van de mensen die dit... Uh, deze politiemannen... die hebben dit ook niet gesteld dat deze man overleed. Ik vind het verschrikkelijk dat deze man is overleden. Maar moeten wij net als een van de andere sprekers zeggen... maar alles tolereren. Op een gegeven moment moeten we aanpakken. En ik denk ook dat wij als volk... ja, ik zeg het dus tussen haakjes... ons er gewoon niet mee moeten bemoeien. We hebben allemaal een mening... en het deugt altijd... Nooit, want het is nooit zoals wij het willen. Hmm. En laat de politie gewoon hun werk doen. Goed, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat hier sprake is van dood door schuld. Er zijn meerdere auto's en agenten en een meldkamer betrokken geweest. Ze hebben tijd genoeg gehad om na te denken wat de risico's hiervan zouden kunnen zijn. En ik vind het ook, het is niet de eerste keer, uh, een paar maanden geleden op A2 maar is het ook al. Mevrouw, meneer, meneer van der Kamp zegt hier van, uh, je weet nooit, kijk we weten dit nu allemaal achteraf. Het ging alleen maar over een paar liter benzine, 80 euro geloof ik, weet ik veel. Maar voor hetzelfde geld uh, zitten de wapens in die auto, zijn het uh, drugscouriers, uh, noem het allemaal maar op. Dat weten we nu allemaal, maar op dat moment toen de actie moest worden ondernomen was dat niet bekend natuurlijk. Nee, dat was niet bekend. Maar we wisten wel van tevoren in ieder geval, dat het, we wisten ook niet dat het wel heel erg was. Mm. Dus daarom past de inzet uh, gewoon niet. Uh, en er zijn allerlei andere opties wat je kunt doen met kentekens, met veel materiaal, met mensen volgen, met beelden ops opsporing voorzocht. Uh, de mensen opjagen, uh, zeker op een drukke weg, dat is zo ontzettend gevaarlijk. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met die motielen. Zeg maar. Ja, ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat de politie korraat heeft opgetreden. Uh, spijtig voor de nabestaanden van de overledenen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de misdadiger. Het mag niet zo zijn dat iedereen hier zijn eigen mening kan vormen... van uh, wanneer de politie wel of niet mag ingrijpen. Misdadigers moeten aangepakt worden. En uh, uh, wij moeten gewoon leren om de regels die we met, met samen in onze maatschappij opgesteld hebben, om die na te komen. Ik vind eigenlijk dat, uh, dat hier een voorbeeld is van, van goed optreden van de politie. Was degene die, uh, die uh, vluchtig was, uh, een kindermishandelaar of had hij iemand van kracht voordat hij zijn benzine had gestolen, dan was nu heel Nederland in een op en op, in hozanne, Hosanna. De politie heeft het goed gedaan. Ja. Zij kunnen niet weten wat er voor ja. gebeurd is. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de jong. Het ging hier zuiver om die 80 euro winkeldiefstal. Een veel te zwaar middel. Paniekvoetbal, eerste klas. Dank u wel. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Harry. Harry. Dag Jurgen. Ik ben het uh, eens met wat de politie gedaan heeft. Daar moeten wij ook niet moeilijk over doen, want wij weten niet precies wat er gebeurd is. Wat wel belangrijk is, wat wij in Nederland moeten doen, dat het BOVAG <coughs> initiatief neemt... zodat mensen aan de pomp altijd moeten betalen. Als je in Amerika tankt, geef je 20 dollar, krijg je een pond, ja, of je gebruikt die creditcard. dat betaal je vooraf, hè, inderdaad. Dat betaal je vooraf, ja. en dat moeten we in Nederland ook gaan doen, want dan zijn we van dit gezeur af, Jurgen. Ja. En ja. ik denk dat de politiek hier gewoon een heel verstandig besluit moet nemen moet zeggen, de politie is er hier niet meer voor. En ik heb respect voor die agenten, niets kwaad erover, maar het probleem ligt natuurlijk bij de politiek. En die moet hier paal en perk aanstellen samen met de BOVAG. Want Dank. het probleem is dat de BOVAG wil iedereen in die shop hebben. Ja. Maar ik vind, je moet vooraf betalen, dan ja. zijn we van alle problemen af. Dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. U spreekt, hallo? Ja. U spreekt mij... hallo? Hallo? Met, met, met, met Hazard Breda, uh, nou wat, wat die vorige spreker ook zei, vooraf betalen. Ja. Ik denk eigenlijk, hoe het dat die ideeën rond? Ja, ja. Het moet toch een beetje makkelijk weg zijn. Da da daarmee ik? hebben we natuurlijk niet alle achtervolgingen in Nederland opgelost, maar in ieder geval die wel bij benzine stations misschien. Juist, ja. wel een stuk natuurlijk. Hè? Dank u wel voor het bellen meneer. Graag gedaan. Ik ga snel terug naar Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. De voorzitter is die, hij heeft meegeluisterd. Uh, dat laatste is een aardige tip denk ik. Ja, dan ben je aan de oplossingssfeer bezig en dat is altijd goed. Maar nog even terug naar die eerste mevrouw die uh, dat heeft meegemaakt. Ik begrijp, stond er in absoluut, je. het is heel traumatisch als je uh, dit hoort en ziet gebeuren, je weet niet precies wat er aan de hand is. Politiemensen zijn inderdaad gefocust op het aanhouden van de verdachte. Omdat. Ja, uh, wie gedraagt zich zo voor 80 euro? He? Dat is de andere kant van dat, het verhaal. Dat verklaart ook waarom ze niet tegen die mannen zeiden... van die daar gewoon stond het filmen. Joh, ga weer terug in die auto. Nou ja, goed. De, de eerste aandacht gaat toch uit aan het aanhouden van die verdachten... en wat daar precies wel en niet gebeurt. En eventueel die gewonden uh, proberen te helpen. Want daar ligt de eerste focus. En als het gaat om mensen uit de auto stappen... ja, dat zien wij ook steeds meer burgers... Neem me alles op. En dat mag natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk wel: van, ja, is dat dan verstandig? En in sommige gevallen denk ik van nou, ik heb liever dat burgers optreden en iets doen in plaats van dat te doen. Ja. Nou, en het, voor het overige, ja, het aan de is... andere kant wordt het trouwens wel gepropageerd... door opstelten zelf, om onmiddellijk uh, om je telefoon te ja. pakken en te gaan filmen. Ja, in sommige gevallen is dat ook gewoon goed. En in veel van het bewijsmateriaal kunnen we ook wat mee. Maar helaas zien we het ook wel eens in situatie dat we denken... Van, nou um, als iemand in het water ligt, is het soms beter om er eerst uit te halen... in plaats van te, te, te, iets anders te filmen. Ja. Um, ja, en de oplossingen, ja, die lijken mij op zichzelf uh, interessant. Um, en dan zou je voor dat deel het oplossen. Het blijft altijd zo dat de achtervolgingen van welke aard dan ook... dit soort risico's in zich hebben. Uh, en er moet altijd gekeken worden naar de omstandigheden. En dat ja, mensen dat achteraf buitenproportioneel vinden, snap ik. Maar, maar niet nogmaals, voetbal, zeggen sommigen. Ja, maar nogmaals, je weet dat van tevoren niet. En als dat uh, de grootste crimineel was geweest die wel tien jaar zoeken, dan had iedereen gezegd, de prijs is hoog. Um, maar toch goed dat hij aangehouden is. Ja, goed. Um, nou, we, we blijven die zaak volgen nu al helemaal. Uh, natuurlijk vandaag dus bekend geworden dat in ieder geval die bijrijder van die uh, zaak daar op de A2 uh, weer is vrijgelaten. De, de bestuurder zit nog wel steeds vast. Gerrit van de Kamp was dat van de politiebond ACP. Um, bijna 1500 mensen gestemd. Nu 1,46% met de stelling, 54% oneens. U kunt blijven reageren op onze site deze hele middag nog. Laat de radio lekker aanstaan, want zometeen na A2 is het. Dit is de dag met Thijs van der Brink en Elsbet betreft... En bij ons te gast is journalist en columnist Aniel Ramdas. Die is vorige week aangehouden naar eigen zeggen. omdat hij iemand uitgescholden had voor Geert Wilders. <lacht> Ik heb het gelezen. Uh, ja. Nou ja, we willen daar alles van weten. Verder is Rut Petom te gast. Zij is uh, voorzitter van het CDA. Aanstaande zaterdag is het uh, CDA-congres. We blikken met haar terug op haar eerste periode. En uh, Blond, Brutaal en Bidden. Wie heeft dat geschreven, denk je? Blond, Brutaal en Bidden, Geert Wilders. Mariska Orban, ah, de aan. hoofdredacteur van Katalief Nieuws. Oh. heeft een boek geschreven over haar eerste jaar als hoofdredacteur. Kijk aan. Er is een hoop gebeurd in dat eerste jaar.